I'm It's very far through the snow. I'll think of you wherever.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 Can't I hear music play?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 so very lonely,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 So sincere, how could I love me so? Blind? We say.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 De meeste zei die dag daarna. Ik wil met jullie wat bepraten. Het gaat niet goed bij Monica in huis. Dat heb je nu wel in de gaten. Maar vallen en